Minister Bos vindt dat het onderzoek van de Nederlandse Bank naar vroegere topfunctionarissen van DSB snel klaar moet zijn. Onder andere de oud-politici Zalm en Nijpels hebben functies bekleed bij de inmiddels failliete bank. En Bos wil dat ze niet te lang blijven bungelen. Zalm is nu topman van ABN AMRO en Nijpels is bestuurvoorzitter van het pensioenfonds AWP. Bos wil dat het onderzoek binnen een paar weken is afgerond. De Tsjechische president Klaus heeft als laatste staatshoofd van de Europese Unie het verdrag van Lissabon ondertekend. Daardoor kan het nieuwe Europese verdrag op 1 december in werking treden. Vanochtend bepaalde het Tsjechische Constitutionele Hof dat er geen bezwaren meer zijn tegen het verdrag. Het verdrag maakte weg vrij voor de benoeming van een president van de Europese Unie en een hoge vertegenwoordiger voor het buitenlandbeleid. De salarissen van directeuren van woningcorporaties zijn veel te hoog. Dat blijkt uit onderzoek van de toezichthouder en de koppel van woningcorporaties zelf. Van de 800 bestuurders van de corporaties verdienen er 103 meer dan de de norm van ruim 180.000 euro. De woningcorporaties hebben ooit een eigen hogere norm afgesproken, maar ook daar houden ze zich niet aan. Zelfs bestuurders van kleine corporaties verdienen soms meer dan een ton. De koppelorganisatie en de toezichthouder willen een duidelijke wettelijke salarisregeling voor de directeuren van de woningbouwcorporaties. De prijs van wijn en cheque gaat volgend jaar met een paar cent omhoog. Dat is het gevolg van een wijziging die de regeringspartijen hebben aangebracht in de successiewet die vandaag door de Kamer is goedgekeurd. PvdA, ChristenUnie en CDA wilden niet alleen kinderen die van ouders erven, maar ook ouders die van hun kinderen erven een grotere vrijstelling geven. Om dat te betalen gaat nu de accijns op wijn en cheque omhoog. Het weer, de komende uren regen en een stevige wind. Vannacht buien met vooral aan zeekans op onweer. Minima rond 7 graden. Morgen regen en onweersbuien bij een graad of 10. Dit was het.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 Maar die laat hem altijd mooi fluiten. Het dier spreekt ernstig voor de vissen. De van een haringkar. Stil door de nacht, hij speelt zijn hier voor een harige gezicht. Slaap rust, sluimer zacht, een paladijn met zijn soldaten blijft even luisteren naar hem. Toch blijft een schotel leeg, ze lachen. Alleen een meisje blijft staan praten, een mager meisje van plezier.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 Kat, en hij zwaait met zijn hand. Maar wel en tot ziens. Maar wel tot ziens. Is niet tot ziens. Is tot, ziens. tot ziens. Meester Prikkebeel, Meester Prikkebeel. De mensen lopen langzaam heen Hij blijft alleen mee. zijn blinken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 Maar gelukkig, tussen aanhalen en mankeerde mijn broer ook wat. Waardoor wij uh, toch een bunker konden krijgen.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 So